1 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Levenslang voor Egyptische oud-president Mubarak. De SP wil regeren en is bereid compromissen te sluiten. En Ferrari uit 62 levert miljoenen op. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui. Het is 14 tot 18 graden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen, vooral in het midden en zuiden. En dan wordt het maar 12 tot 15 graden. De Egyptische oud-president Hosni Mubarak is veroordeeld tot levenslang. Hosni Mubarak was aangeklaagd voor de dood van honderden demonstranten... bij de revolutie begin vorig jaar. Het OM had de doodstraf geëist... Dat Mubarak die straf ontloopt, verbaast journalist Yilis van Balen niet. Dat hij uh, de levenslang krijgt, dat was denk ik toch wel de meest uh, redelijke straf... die hij gegeven zou kunnen krijgen. Dus de, de, de doodstraf, dat was uh, over dan. En hoe is in Egypte gereageerd op die zelfstraf voor Mubarak? Uh, wat betreft de, de, de reacties zijn tweeledig. De, dood, de, de zelfstraf voor uh, Mubarak is met grote vreugde ontvangen. Althans uh, door de tegenstanders van Mubarak uiteraard. Mm -hmm. Um, dus daar is grote vreugde over, maar uh, aan de andere kant is men erg boos over uh, de vrijspraak, althans de voorlopige vrijspraak van zijn zonen en uh, een aantal uh, andere hoge uh, uh, figuren uit het oude regime. Dus het is een beetje een gemengde gevoelens nu, uh, wat dat betreft. En kan dat nog um, invloed hebben op de presidentsverkiezingen die daar nog gaan komen? Ja, een lastig punt is natuurlijk, nu Mubarak is veroordeeld voor... Uh, ...medeplichtigheid aan de dood van uh, de bijna 900 of ruim 900 demonstranten vorig jaar. Ja. In die periode was uh, Shafiq uh, de, de minister-president. Dus in feite onderdeel van uh, het systeem wat deze beslissingen heeft uh, genomen... Dus ...dat maakt zijn positie buitengewoon uh, dubieus. En, ja, wat dat gaat betekenen op korte termijn uh, is nog onduidelijk... ...maar dat zou wel eens een verrassende wending kunnen worden. Ja. En is bekend naar welke gevangenis Mubarak gaat? Ja, Mubarak is overgebracht. Uh, hij schijnt er wel aangekomen toen hij de Torah gevangen is. Uh, die staat in Helban. Dat is een, een van de zuidelijkste, eigenlijk de zuidelijkste wijk van, uh, van Cairo. Daar was vorig jaar al een speciale cel voor hem uh, ingericht. Uh -huh. En dan moet je niet denken aan een eenvoudige cel, maar dat is natuurlijk buitengewoon uh, uh, luxe ingericht. En daar is hij nu, uh, nu naartoe gebracht. En dat uh, ook tot grote vreugde van veel mensen, want tot nu toe heeft. Uh, zijn luxe verblijf en charm en de verzorging daar... en alle vluchten per helikopter naar Cairo... De, de staat hier al 5 miljoen Egyptische ponden gekost. Journalist Jilis van Balen was dat vanuit Cairo. En inmiddels is bekend dat Mubarak in beroep gaat... tegen de levenslange gevangenisstraf die hij vandaag kreeg opgelegd. Volgens een advocaat zit de uitspraak van de rechter... vol met gerechtelijke dwalingen. De SP wil in de regering. En wie naar de peilingen kijkt, begrijpt dat die kans er ook in zit. Leden van de SP werden er vandaag op het congres van de partij... al op voorbereid dat bij onderhandelingen over een kabinet... de SP bereid moet zijn compromissen te sluiten. Slogan bij de verkiezingen in september is... één voor allen. Of uit de mond van Desmond Tutu en Bono, one. Work each other as one. One. Nederland is toe aan de SP. Dat is de boodschap op het congres van de SP in Breda. In de Peilingen staat de partij goed. En dit is volgens partijvoorzitter Jan Marijnissen... het moment om die populariteit te verzilveren. Partijgenoten, het zijn spannende tijden. Er is nog maar één plek in het land waar we nog niet in vertegenwoordigd zijn. De regering. In weerwil van wat sommigen zeggen... dit land is toe aan een flinke scheut SP in de regering. Maar wie aan een kabinet wil meedoen moet bereid zijn tot het sluiten van compromissen. Maar bereidt de leden voor dat bij onderhandelingen die compromissen moeten worden gesloten. Er moet water bij de wijn. Onze inzet bij de verkiezingen is zo groot worden dat niemand om ons heen kan bij de formatie. Het congresstuk 1 voor allen sluit hierop aan. Het stuk gaat in op de dilemma's waar je voor komt te staan als je regeert op de noodzaak van en de bereidheid tot het sluiten van compromissen. En hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Heel belangrijke onderwerpen die we allemaal goed onder ogen moeten zien... om fouten en teleurstellingen te voorkomen. Want mensen zijn niet dom en begrijpen best dat je niet alles kunt binnenhalen. Maar zorg altijd wel dat de mensen weten... één, wat de partij zelf vindt... twee, wat het compromis behelst... en drie, wat je voor teruggekregen hebt... Een vraag die al jaren in de partij speelt is of de naam socialistische partij nog wel van deze tijd is. Moet dat niet wat moderner? Moet die naam niet anders? Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat wij nog uh, alle recht hebben om ons zo uh, te noemen. Ik heb gisteren nog eens ons beginselprogramma erbij gepakt en dat klopt nog steeds uh, op de dag van vandaag. En ik vind zeker dat de Socialistische Partij dat die naam daar heel goed bij past. Ik voel me helemaal thuis bij de SP en ik ben blij dat hij zo heet. Socialisme is juist van deze tijd en dat blijkt wel. Want waarom zouden anders zoveel miljoenen mensen achter ons staan op dit moment? Voor de leden hier van de SP mag die naam dus wel blijven. Dus... Bij de komende verkiezingen zal het de SP zijn die op de verkiezingsadviesje staat. En bij deelname aan een kabinet zal dat dus gebeuren door de Socialistische Partij. Met als lijsttrekker Emiel Roemer. Die later vanmiddag officieel wordt aangewezen als lijsttrekker. Een verslag van Hans Andringa. Op de terrassen in Amsterdam mag deze zomer waarschijnlijk weer staand bier worden gedronken.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 Uh, die ook in deze bodemloze put terechtkomen. Uh, er wordt ook aan een versneld tempo gewerkt... door heel veel mensen om een Europese superstaat te kweken. Nou, de PVV zal er alles aan doen om dat te voorkomen. En daar ligt uh, mijn extra focus nu. Volgens Tassen heeft de val van het Limburgse College... bij haar besluit geen enkele rol gespeeld. Ze benadrukt dat ze het besluit helemaal zelf heeft genomen. Maar daarvoor heeft ze nog wel even gebeld met Geert Wilders. Hij vond het jammer, maar natuurlijk wel begrijpelijk. Uh, kijk, het is, het is mijn taak als fractievoorzitter... nogmaals, om de belangen van iedereen uh, te behartigen. En ik vind uh, juist dat je over je eigen schaduw moet heen kunnen stappen. Uh, mijn persoonlijk belang is ondergeschikt aan het grotere belang... en het belang uh, van onze kiezers en van alle Limburgers. En vandaar ook deze keuze. Ja, Stassen blijft dus nog wel deel uitmaken van de PVV-fractie... en ze zegt dat ze zich als statenlid zal blijven inzetten voor Limburg.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 Het model dat gisteren is verkocht was speciaal gemaakt... voor de Britse coureur Sterling Moss. Het ja. tennis op Roland Garros. Jan Roels, in het vorige uur vertelde hij dat Ferrer de vloer aanveegde... met Jusni. Is het al afgelopen? Ja, het is voorbij. Ferrer heeft ook de derde set gewonnen. Jusni kwam wel aardig terug nog in die derde set. Maar heeft het toch niet kunnen bolwerken. Ik vind het toch opvallend. Want Jusni speelde gewoon heel goed tegen Robin Haas. Dat had Haas ook gezegd. Jusni was gewoon beter in de tweede ronde partij. En nu heeft hij gewoon niks in te brengen tegen Ferrer. Dat zegt ook al wat over Ferrer. Dat is toch een beetje een, een outsider. He, als je het hebt over Djokovic, als je het hebt over Nadal en Federer. Dan wordt Ferrer toch altijd als een outsider beschouwd... voor misschien wel een halve finale of finale. Hier, maar hij is gewoon enorm in vorm en Jusni had gewoon geen kans. Verder in drie sets over Jusni heen. En er zit nog één Nederlander in het toernooi, Aranska Rus. Zij speelt later vanmiddag tegen de Duitse Gurgis. Vorig jaar won Rus van Kim Kleisters. Kan ze opnieuw voor een stuntje zorgen, denk je? Ja, ik heb mijn oor te luisteren hier gelegd bij een, wat Duitse collega's. En ze heeft toch nog wel last, de Duitse, van linker enkel Die zal ook wel helemaal zwaar ingetaped zijn voor de wedstrijd tegen Rus. Die blessure heeft ze opgelopen in haar eerste rondepartij... die ze natuurlijk eerder deze week speelde tegen Lucy Radeka, de Tsjechische. Maar daar heeft ze dus nog steeds wel last van... Uh, ja, ze speelt uh, gewoon goed. Ze heeft een goede opslag, uh, Gurgus. Ze is een van de twee Duitse vrouwen nog in het toernooi. Lisicki werd hier natuurlijk in de eerste ronde uitgeschakeld. Dus ja, uh, het Duitse tennis volgt Julia Gurgus. Uh, uit Hannover komt ze. Ze wordt getraind door Sascha Nenzel. Dat is een oud-coach van uh, Kiefer, de oud-topspeler uit Duitsland. Dus het belooft een boeiende partij te worden. En maar kijken hoe het met die enkel blessure is bij de Duitse. En uh, heb je al enig inzicht hoe laat het gaat worden voordat we rust zien? Nou, dat hangt dus af van de andere wedstrijden. Schiafone is de eerste partij op baan 1, want de wedstrijd komt dus op baan 1 uh, uit. En uh, Schiafone is daar in de tweede set bezig, heeft de eerste set gewonnen met 6-3. Daarna krijgen we nog twee mannenpartijen en dan pas Arans Carus. Maar het weer is mooi in Parijs, dus we hebben de tijd. Maar ik denk wel dat het pas half 7 zeven, zeven uur kan gaan worden. Oké, okay, vanuit Parijs was dat Jan Roels. En er is verkeersinformatie bij de ANWB John Sahoka. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoornstad is de afrit Hoenderloo en Apeldoorn-Zuid 4 kilometer. Dat komt door een geschaarde auto met een boottrailer. Bij knooppunt Beekbergen is de rechterreis ook dicht. Je kunt het beste bij knooppunt Barneveld omrijden via Arnhem over de A30, de A12 en de A50. Op dezelfde A1, maar dan richting Amsterdam, staat 3 kilometer tussen knooppunt Hoevelaak en afrit Buntschoten. A16 naar Rotterdam, 2 kilometer bij knooppunt Ridderkerk. Heeft te maken met werkzaamheden. De hoofdrijbaan is er afgesloten tot maandag. Maandagochtend. En op de A28 richting Utrecht staat twee kilometer bij Soesterberg. Daar is de weg helemaal dicht tot maandagochtend vijf uur. En dan nog even de hoofdpunten van het nieuws. Levenslang kreeg hij vandaag de Egyptische oud-president Mubarak. De SP wil regeren en is bereid om daarvoor compromissen te sluiten. En een Ferrari uit 1962 is door een Nederlander verkocht voor 35 miljoen dollar. En dit was het uitgebreide NOS Journaal. Straks Tros in Bedrijf.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 Goedemiddag, dit is het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Iedere week bespreken we in Tros in Bedrijven het nieuws met ons ondernemerspanel. En dat bestaat vandaag uit Philip de Ridder, hij is directeur van Heineken Nederland. Hartelijk welkom. En Arnoud Albersberg, hij is oprichter van Tropicaire. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. We praten straks over de actualiteit. We nemen de uh, kranten van uh, dit uh, weekend door. Maar laten we even eerst beginnen met een uitgebreide introductie van u beiden. Begin ik even bij u, uh, meneer de Ridder. U bent dus directeur van Heineken Nederland, de grootste... Bierleverancier van West-Europa. U houdt zelf ook wel van bier, neem ik aan? Ja, hoor. Ik drink graag een mooi glas heineken Amstel of Brand. Ja, maar niet meer tijdens het werk. Nee, nee, daar ben ik mee gestopt. In het weekend wel? In het weekend zeker, maar ook s'avonds. avonds. Uh, alles met mate, maar ik hou wel van een mooi glaasje. Ja, Wat is een goede tijd om uh, op zaterdag met een biertje te beginnen? Nou, wij zeggen altijd als 2-5 uh, in de klok zitten... dan begint, uh, begint mijn keel daar toch wel trek in te krijgen. <laughs> vijven in de klok? Ja, dus 5.30, 5.30. Dan... Vijf, vijf ja, ik denk dat het vandaag iets vroeger gaat beginnen overigens. Maar u heeft natuurlijk het weer uh, even niet mee op het moment. Nou, we hebben uh, net een paar hele mooie weken achter de rug. En dan zie je ook echt de afzet uh, fors toenemen. De Nederlanders zat te snakken naar het aansteken van de barbecue. Het gezellig buiten zitten. En uh, ja, We kijken nu uit naar de oranje zomer natuurlijk. Hè, waarin ja. iedereen toch gezellig, uh, hopelijk met een mooi glas bier... gaat genieten van uh, topprestaties van al onze sporters van de zomer. Ja, waar u natuurlijk uh, ook met het Holland Heinekenhuis in Londen zit... bij de Olympische Spelen, daar ja. gaan we straks ja. ook over praten. Um, even naar uh, uh, de, de 1 miljard bier die er liter... Die er in Nederland doorheen gaat jaarlijks. Hoeveel daarvan is voor hij? 1 van miljard? Heine? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat ja, is altijd een beetje wat u berekent. Dat ja, in hectoliters. Denk, uh, in hectoliters. Ja, maar, maar teruggerekend, hoeveel is het dan voor hen? Hoeveel is markt nou, dan dan gaat, gaat u maar, markt? maar vanuit van de helft. Dat, dat de helft, mij, ja. Ja. Maar dat zijn dan alle merken van Heineken. Ja, die, die, ja, klopt. Uh, en wie, wat, wat zijn dat ook alweer allemaal? Nou, Heineken, Amstel. Uh, Brand, uh, Amstel, uiteraard. Wiekse, met Wiekse ja. Witte. En tegenwoordig ook alcoholvrij, hè, met Wiekse Rosé. Wiekse ja, Witte nou, alcohol. mensen. En dan Chelsea. Ik zal straks hè, alle Sijder... andere merken even noemen, anders is het weer ja. reclame, hè? Ja. Want een Hoegaarden gaat er ook nog toch altijd wel in, natuurlijk. Hoegaarden is een prachtig gebrouwen bier. Natuurlijk uh, wil ik graag dat uh, de luisteraars Wieksen nemen... maar er is niks mis mee met Hoegaarden. <laughs> ja, goed dat u het zegt. Even wat anders, want u... Uh... Dat is ook actueel gezien de financiële crisis, natuurlijk. Uh, heeft ook een bankfunctie. Heineken heeft heel vaak uh, horeca-ondernemers geholpen om een bedrijf te beginnen of om het uh, gaande te houden. Ik weet niet hoe. Ja, Ik stap correct, u ook wel eens halverwege ja. in. Ja. Ja. Um, daar wilt u vanaf? Ja, wij, wij, wij zeggen: wij willen echt terug naar uh, onze kernactiviteit. En dat is het verkopen en leveren van bier, dranken. Uh -huh. En uh, in, vanuit het verleden hebben we eigenlijk vele rollen toebedeeld gekregen. Met name ook door de terughoudendheid van banken in het verleden... om te investeren in de horeca... En Brouwers zijn zo'n beetje eind jaren zeventig... begonnen met die financieringsrol over te nemen. Ja. Uh, ik vind dat niet anno 2012. Want hoe zaten die constructies in elkaar? Nou, die constructies zijn heel simpel. U bent uh, ondernemer, meneer mm. Heithuis, en u wil starten. heeft een uh, heel uh, ambitieus ondernemingsplan. Dat lezen wij uh, als leverancier in de toekomst van u. En u heeft een financieringsbehoefte van 250.000 euro. Mm. Uh, dan heeft Om een u café een... te beginnen. Om een café te beginnen, mm -hmm. in te richten. En de eerste moeilijke weken door te komen. Want het draait niet meteen vanaf dag. Nee, er komt er nog geen klant de eerste keer. En, ja. en ondertussen moet je wel gewoon eten. Nou, die financieringsbehoefte is dus nogmaals, zeg 250.000 mm -hmm. euro. U heeft nog een hele aardige tante die daar 50.000 euro in wil steken. Omdat ze groot vertrouwen in Doneef heeft. Ja, u vraagt en dan net blijft als de er... bank: Heeft u eigen geld? Nou, dat is dan die, die tante. Dat, klopt. Ja? En dan blijft er een, een gat over. En dan uh, zeggen wij: Ja, zien wij dat onder ondernemingsplan zitten, uh, wat voor zekerheden kunnen we op meneer Heithuis halen als wij hem 200.000 euro lenen en uh, zelf uh, doet Heineken dan nog de stap dat wij het onderbrengen bij een bank en zelf garant gaan staan bij okay, de bank. Goed, ja. Maar en op wat voor termijn krijgt u dan die investering terug? Of dat die het geleende geld, nou, wat staat daarvoor? Daar zijn gewoon afspraken over, hè? want uh, ja. het is net zoals een hypotheek tegenwoordig. Ja. Die wordt ook van verwacht dat je die weer aflost. Nou, dat is met een, een lening van 200.000 euro in uw geval dan ook zo. Uh, meestal gaat het over een termijn van 10 jaar, maar versneld aflossen mag ook. Mm. Het grote verschil, echter, hè, en daar is veel over te doen uh, op dit moment, ook met Koninklijke Horeca Nederland, het grote verschil is dat bij Heineken Nederland je een verplichting aangaat... Uh, om Heineken te tappen. Om Heineken te tappen, maar als jij die lening van op een gegeven moment van 180.000 euro aan mij terugbetaalt, ben je binnen twee maanden vrij om te gaan en te staan waar je wil. Dus je bent vrij in je keuze. Je kunt ondernemen. Hmm. En bij mijn concurrenten zit je gewoon voor een bepaalde periode vast. Oh, maar even kort nog, u wilt er vanaf. Waarom dan? Um, ik, ik vind het gewoon niet zuiver dat wij ook in die rol zitten van financiën. Maar het zorgt er wel voor dat u, dat u veel Heineken-uithangbordjes uh, overal nou, in het land hebt. Ik win het graag op mijn merken en op mijn services en door mijn mensen. Daar maak ik het onderscheid mee. Dus, dus voortaan krijgen ondernemers geen lening, maar wel dat uithangbord cadeau. Ja hoor, wat mij betreft wel. Dat uitgangboord hoeven ze ook niet te betalen. Dat hangen wij in bruikleen neer. Arnold Albersberg is oprichter van uh, Tropicare, maar we kennen dat uit de winkel. Ik zag het laatst nog in de apotheek uh, liggen. Als Care Plus staat er dan op, hè? Ja, klopt. Maar de... Tropicare is de naam van het bedrijf. Ja, dat is uh, de paraplu, het instituut. Ja, ja, ja, ja. En waarom heet het dan niet Tropicare op de producten? Nou, als je heel lang teruggaat, dan stond het er ook op met mooie palmbladeren. Maar toen uh, in 2001 vielen er een paar torens om in uh, New York. En toen zagen we een enorme kentering in, de, in het reis- en vluchtgedrag van mensen. In Vlucht in de zin van het mm -hmm. instappen in een vliegtuig. En uh, toen hebben we ons product gerebrand en Care Plus meer op de voorgrond gezet. Wat ook duidelijker was voor de consument. En toen hebben we Tropicare eigenlijk als een soort kwaliteitsstempel, uh, als een soort keurmerk, klein gemaakt op het product. Dus het staat er ja, nog ja, wel ja. op. Ja. U bent er trots op dat u Autan als uh, muggenstik uh, uit de markt heeft gedrukt, hè? Ja, dat is toch fantastisch. Dat is echt ik was zo... die naam al helemaal vergeten. Zal ik u Ja, dat is ook heel goed. Ja. Um, Van ja. Bayer was dat, geloof ik, hè? Ja, dat ja. is toch een vrij groot bedrijf, heb ik begrepen. En ja, die hebben ons niet zien komen. En toen we er waren, was het te laat. Want u verkoopt het los, die muggenstik. Maar ook in zo'n handzaam tasje. Dat nee, de... verkoopt u allemaal? Ja, nou, we hebben muggenafweermiddelen, inderdaad. Dat is onze grootste productgroep. Maar ook mesquitennetten, EHBO-sets, zonnebrandmiddelen... We hebben zelfs kleding die muggedicht is en UV-werend is. Dus die je beschermt tegen de UV-straling. Ja, Is niet alle kleding dat met lange mouwen? Uh, ja, dat klopt. <laughs> dat is een gewoon katoenen shirt ook. Alleen wij kunnen het echt garanderen dat het ook in natte toestand zo is. Ah, ja. En ook in uh, tropische omstandigheden zo blijft. En nog een beetje fijn ademt. Want je wil niet met een dik pak aan in de tropen. Wat is de gedachte achter het bedrijf? Is dat uh, de angst van de consument voor uh, nare beestjes in, uh, buiten West-Europa? Um, ja, je, je zou kunnen zeggen dat die angst er bij uh, reizigers zeker is. Maar wij hebben het eigenlijk omgedraaid. We hebben gezegd: van ja, je spaart voor een reis, je kijkt ernaar uit. Mm. Dat is een stukje avontuur en ontspanning wat je zoekt. En wij gaan dat faciliteren. Wij zorgen ervoor dat je onbezorgd kunt reizen. Ja, maar als je avontuur zoekt, moet je niet alles dicht Nee, maar avontuur is niet dat je zes dagen aan de wc gekluisterd zit. Uh, avontuur is niet dat je in een ziekenhuis ligt met een infuus aan je arm. Omdat nee. je buikdievens hebt opgelopen. Of... Maar nou, nu hebt u het wel over echte verre, verre bestemmingen. Ja, ja, de bestemmingen waar En de meeste mensen met zo'n tropicat kitje die gaan natuurlijk gewoon naar Spanje. Of niet? Nee, nee, nee u heeft het onderzocht. Ja, onze primaire doelgroep is echt de, de verre reiziger. Mm. Wat we wel zien is dat we met de eerder genoemde muggenafweermiddelen... Die ook fantastisch tegen teken beschermen. Dat we daar ineens een enorme thuismarkt mee hebben. Op, ja, ja, maar dat is toch ook een soort hype geworden? Dat je bang moet zijn voor teken. Mensen durven niet eens meer met een korte broek gewoon een bosje in te lopen. Nou, er zijn bepaalde periodes in het land. Ik heb uh, een paar honden gehad. En dan weet je gewoon dat in het voorjaar, zeg maar april... moet je echt oppassen, met name in Eikenbossen. Ja? En nogmaals, met de wandelt door. De honden door... moeten oppassen. Ja, maar of? die teken die vallen uit de boom. En die kunnen ook in liestreken overal terechtkomen. Dat, oh. Uh... Oh, Philip, nou moet ik even, even ingrijpen. Niet uit de bomen? De teken vallen niet uit de bomen. Oh. Dat is het grootste misverstand dat er is. Oké. Okay. Teken houden zich op in het strooisel, struikgewas En die kruipen omhoog. Je okay. ziet wel natuurlijk dat de teken hoger bij de mensen zit, maar dan komt het omdat je inderdaad met je armen in, aan tuinieren bent geweest of een voetbal uit het struikgewas hebt geplukt. Maar ze zijn van omlaag omhoog gekopen Juist. Ja, dus maar en, take en take hoeveel teken veronderen. doen dat jaarlijks? Uh, nou, dan ga je schrikken. Dat is geregistreerd, dus dat is waarschijnlijk ja. te weinig. Uh, meer dan een miljoen. Teken beter. Geregistreerde tekenbeden. Ja, maar die zijn niet allemaal ziek, hè? Die tekens. Dus Misschien zijn die nee. allemaal ziekmakend? Nee, nee ongeveer 25% van de tekens besmet mm. met de Borrelia bacterie, die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Ja. Maar goed, dat is dan nog een hele hoop. Dus je ziet inderdaad dat er ruim 22.000 mensen jaarlijks geregistreerd Want er zijn ook heel veel mensen die het niet herkennen als Lyme. Gewoon echt ziek worden. Goed, dat is een binnenlandse uh, probleem waarvoor ja. dus die teken, uh, kit wordt, wordt, wordt verkocht door u. Uh, andere, andere kant, meer andere reisproducten. Is daar nog veel vraag naar? Want 400.000 Nederlanders gaan er minder op vakantie dit seizoen. Ja, dat, uh, Allemaal door de crisis natuurlijk. Ja, je ziet inderdaad een duidelijke verandering in het reisgedrag. Dat heeft ook met budgetten te maken of met een stuk onzekerheid van mensen. Hm. Dat ze misschien het geld wel hebben... Maar het voor andere doeleinden gebruiken. Uh, dat ja. was recent natuurlijk uh, met de besteding van uh, het vakantiegeld. Heel duidelijk. Uh, dat wordt niet meteen uitgegeven. En helaas. merkt u dat? En dat merken wij zeker. Ja, als je de reiswereld merkt dat natuurlijk ook. Maar je ziet dat er andere keuzes worden gemaakt. Dat er uh, bestemmingen dichter bij huis, korter durend. Uh, maar dan heb je dus niet die lange mouwen geïmpregneerde shirts van nee, u. Nou. Dus de, daar ga je het dan duidelijk in zien. Dat merkt u. Dat merken wij. En uh, aan de andere kant Wa ja? biedt het natuurlijk ook weer kansen. Omdat je, als mensen meer thuis blijven... Ja, dat zegt hier... de ondernemer altijd, hè? dat tegenvallers bieden kansen. Ja, maar ja, ik, ik sta ook positief welke in kans Welke kans ziet u dan? Nou ja, als mensen meer thuis blijven, maar dan wel naar buiten gaan... dan lopen ze tegen de Nederlandse teken en de ja. Nederlandse mug aan. Ja. Dan krijg je geen malaria van, maar het is wel irritant. Ja. Dus daar ja. hebben we dan ook weer wat voor. Nou, maar ik kan me toch voorstellen dat daar uh, de markt iets minder voor is... voor de Nederlandse mug dan voor de mosquito... Nee, nee de, de, de thuismarkt is altijd groter dan de reismarkt. Dat is gewoon een niche. En uh, kijk, bij moskietennetten merk je het heel duidelijk... Dus wat we misschien hier aan tafel moeten promoten... is dat iedereen thuis gewoon een gezellige mesquite ophangt. Dat is hartstikke romantisch. Ja, dat is wel gezellig, ja. Dat is zeker zo. Maar je blijft er ook vaak in hangen. Hè. Als je er snel uit wilt, dan, je je voet, dan trek je de hele handel naar beneden. Het ligt eraan wat je doet in bed, Niels. <laughs> ja, daarvoor leent deze uitzending zich minder. Uh, laten we even de, de, de crisis nog wat uh, nader beschouwen. Uh, de actualiteit van dit moment, de eurocrisis. Hij is weer volop uh, terug, zeker op de financiële markten. Het vertrouwen lijkt helemaal weg dat er een, uh, een oplossing komt voor de eurocrisis. Zone zoals we hem nu kennen. Heeft u scenario's voor hoe zich dat gaat ontwikkelen, die euro, bij Heineken? Philip de nou, die scenario's uh, zullen er ongetwijfeld zijn hè, op het hoofdkantoor. Uh, als baas Nederland uh, hebben wij een aantal jaren geleden... met name de touwtjes wat strakker aangetrokken op uh, het debiteurenbeleid. Um, horeca heeft van historie een bepaald uh, betalingsmoraliteit. Schrijf maar op de lat. Um, en we hebben gemerkt vanaf uh, eind 2007, begin 2008... dat met name veel ondernemers in de problemen kwamen... en wij dus ook bepaalde bedragen moesten afschrijven. Ja. Um, daar hebben we op gereageerd door onze verkopers... meer te instrueren van jongens, zorg nou dat je er... Bovenop zit dat je je centjes uiteindelijk voor de handel die je geleverd hebt ook betaald krijgt. Mm. Dat neemt niet weg dat de horeca in Nederland het gewoon zwaar heeft. Die, uh, die afschrijvingen heeft u gedaan, dus het, de inschatting dat geld zien we niet meer terug van een aantal debiteuren. Correct. Debiteur. Correct. En dat is voorbij, die periode, of moeten we dat nog steeds wel doen? Nou, we, we zitten er beter op mm -hmm. um, als, als uh, Heineken Nederland. En dat leidt dus ook tot een veel lagere afschrijving op jaarbasis... dan in de drie crisisjaren die hiervoor lagen. Ja, goed, maar dat is een beetje de, de economische crisis. Hè? Dus het feit dat er een recessie is, dat mensen minder goed betalen... dat ondernemers, toeleveranciers minder goed betalen. Ja. Maar als je kijkt naar de consument en naar wat dit voor de financiën de financiële ja. wereld betekent. Nou, Waar ik, ik, gaat Heineken vanuit? Bestaat de euro straks nog over vijf jaar? Nou, dat moet je mij niet vragen. Ik kan je daar alleen op antwoorden als Philip de Ridder zijnde. Ik denk dat de euro blijft, um, maar dat we nog wel door een diep dal gaan. En um, als ik al daar iets van moet vinden, dan vind ik dat we communicatief uh, mensen beter moeten voorlichten in Nederland overal. Maar bedoelt vind... u dan dat we de crisis moeten doodsweer, want je hoort heel veel van ja, zolang je op de radio blijft praten over crisis, dan uh, voelt niemand zich goed. Nee, maar Laten we eerlijk zijn. De burger, we hebben net het, uh, het lenteakkoord uh, uh, mogen lezen. Uh, voor het eerst gaat nu de consument merken in allerlei vormen... dat hij minder te besteden krijgt. En uh, we hebben heel veel over een crisis gesproken hè, de afgelopen drie jaar. Maar je zag eigenlijk in de inkomens van de mensen... er gebeurde niet zoveel. Nee. En ook in de lasten van de mensen niet. Maar dat gaat nu komen. Dus uh, uh, Arnoud vertelt net dat we minder ver op, op vakantie gaan. Dat is niet zo verwonderlijk. En want mensen hebben minder te besteden. Dat ja. is natuurlijk heel vervelend ja. voor Arnoud. Maar mensen gaan minder ver. Omdat ze gewoon minder in de portemonnee hebben. Maar toch, u zegt, de euro zal, denk ik, wel blijven bestaan. Dat is ja. uw persoonlijke inschatting. Ja, maar uh, Heineken als bedrijf haalt het, uh, het kasgeld, dus het, de liquide middelen... weg uit Griekenland vooruitlopend op een ja. mogelijke exit van Griekenland. Ja, ik heb Euro's. dat vanochtend ook in het Financieel Dagblad uh, gelezen... en dat zal onderdeel zijn van het crisisplan... wat Heineken geschreven heeft op de Griekse situatie... als onderdeel van een uh, Europees uh, crisisplan. En ik vind het heel verstandig dat je je uh, cash wat je hebt in een land... wat zo in de problemen is, ja. zo laag mogelijk houdt. Ik voel me wel af hoe het kan, want u zult toch de mensen moeten betalen... Uh, met ja, nou, maar de, heel giraal de, de surplus helpen. haal je dan weg. En dat staat ja, in het ja. artikel ook, want u, u, u bent net zo goed geïnformeerd als ik... in het artikel staat ook dat dat met name in ponden en in, in dollars wordt belegd. Ja, de dollar. Hoe lang uh, blijft die nog uh, goed draaien, meneer Albersberg, denkt u? Of heeft u daar geen, uh, geen zorgen over? Maar die gaat echt niet weg, hoor. Die, gaat niet, die, gaat, die blijft wel bestaan. Ja, dat, ja. Is, uh, dat is een zekerheidje. Kijk, wij hebben met de dollar in die zin alleen een inkoopkant te maken. Omdat ook wij een aantal zaken gewoon in het Verre Oosten inkopen tegen dollars. Dus in die hey, zin... Voel ben... je duidelijk dat u bent vertrokken. Tropicair? Wat koopt u dan in? Nou ja, een muskieten hier in elkaar naaien, dat, dat kan niet uit. Dus dat doe je in een land waar de lonen op een lager niveau zitten. Dat gebeurt in Indonesië in ieder geval, hè? Ja, Indonesië, China, huh? ja. We hebben ook in Thailand geproduceerd. Het moet wel goed, maar het, het kan daar nog steeds goedkoper. Ja. Hoewel daar natuurlijk ook ontwikkelingen in zijn op dit moment. De stijgen nergens de lonen zo snel als in China. Nee. Maar en, en ten aanzien van de dollar, wil u daar een opmerking over maken? Um, nou, in die zin de, de, dat de volatiliteit ons uh, wel raakt. Dus dat we nu uh, als, als klein bedrijfje, wat we eigenlijk zijn, uh, toch aan het nadenken zijn. van Kunnen we die risico's indekken? Dat is iets waar ik me nog nooit mee bezig heb gehouden. Maar nu... Toch de bedragen dusdanig zijn. Als je bijvoorbeeld kleding inkoopt, dan moet je er bijna een half jaar voor financieren. Dus dan is het wel fijn als je gewoon weet van tevoren: van, oké, okay, nou laat ik het allemaal afdekken. Dan heb ik gewoon misschien niet uh, mijn top marge uiteindelijk. Maar ik weet wel wat ik ervoor moet betalen en wat ik uiteindelijk op. Uh, uh, wat, ja. uh, wat cash out is. Een het, hè? Ja. ja. Klot. Dat bedoelt u, dus dat, nou, je, dat je valuta-risico-schommelingen daarin probeert te af te dekken... maar ja. dat kost op zich natuurlijk ook allemaal weer geld. Hè? Ja, daar betaal je ook wat voor. Ja. Maar dat risico... Uh... Nou ja, dat, dat is iets we, heel actueels waar we nu ons... Uh, mijn uh, directeur zich nu mee bezighoudt... van ja. ja, is dat zinvol voor ons in onze kleine omvang om daar iets mee te doen? Dat is over uh, de actualiteit van dit moment. We blik even terug. Weekoverzicht. Belangrijkste ondernemersnieuws. Belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Ik ben tevreden, maar bij KPN uh, niet zo. Daar willen ze het Duitse dochterbedrijf Iplus verkopen. Daarmee wil het telecombedrijf voorkomen... dat het Mexicaanse America Mobile een groot belang krijgt in KPN. Topman Ilko Blok. Wij zijn bezig om alle strategische uh, mogelijkheden die er zijn te overwegen... waaronder verkoop van uh, onderdelen van uh, het bedrijf. Maar ik wil heel duidelijk zijn, het gaat om alle mogelijkheden die er zijn. Amerika Movil is eigendom van de multimiljardair Carlos Slim. U heeft die naam misschien al eens gehoord. Het bedrijf deed onlangs een vijandig bod op een deel van de aandelen van KPN. En KPN vindt dat bod veel te laag. Als de bezuinigingspannen doorgaan, kunnen werknemers die met de auto naar de baas gaan, nog wel eens de klos zijn. En ook de mensen die per trein reizen moeten bloeden. Directeur Guido van Woerkom van de ANWB rekent voor wat een forens moet gaan betalen. Als die onbelaste vergoeding voor woonwerkverkeer op de schop gaat: bijvoorbeeld 25 kilometer, enkele reis, vijf dagen werken, 52% belastingtarief, 100 euro in de maand. Overigens geven de meeste partijen in die Kunduz-coalitie aan... dat ze de maatregel na de verkiezing in elk geval willen verzachten. Ondernemers zouden hun naam en logo beter moeten beschermen. Veel ondernemers denken namelijk dat het wel goed zit met die bescherming... als ze de handels- of domeinnaam al hebben geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Maar dat is niet zo, zegt Paul Wolbers van de Kamer van Koophandel. Ik krijg het recht op een handelsnaam bijvoorbeeld pas op het moment dat je hem ook daadwerkelijk gebruikt. Dus bijvoorbeeld op allerlei uitingen, visitekaartjes, briefpapier en dergelijke... Uh, en bijvoorbeeld dat logo, die moet je apart laten registreren... bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Noord-Italië is afgelopen week opnieuw getroffen door een aardbeving... en naast persoonlijk leed en de schade aan gebouwen... krijgt de beroemde Italiaanse keuken ook een tik. De regio is namelijk wereldberoemd om de balsamicoazijn... die twaalf jaar lang op verschillende vaten moet rijpen. En die vaten zijn nu ook beschadigd. Het gaat hier overigens niet om de balsamico uit de supermarkt. Deze is iets duurder. Dit is ongeveer 8 euro inkoopprijs. Nee. Wat zegt wat? u, die druppel? Ja, die druppels, ja. 8 euro voor een druppel azijn? Ja, ja. Volgende week begint hier op Radio 1 de sportzomer met onder meer aandacht voor de Olympische Spelen in Londen. In Engeland zijn ze dol op bomen en planten. Naast hoeden en paarden. Wemelt het van de wilderige gardens. Des te verrassender is dat het Brabantse familiebedrijf Van den Berg. Een goede naam voor een bomenleverancier. Het Olympisch Dorp volplant met bomen uit Sint-Oederode. Dit is de directeur van de Berg. Niemand in Europa, hè, en met name onze Duitse concurrenten... die hebben nog wel een handje van om een beetje denigrerend... over het Nederlandse bedrijven te doen. En er kan niemand meer zeggen van uh, wie is van de Berg nou eigenlijk. En dat is denk ik wel uh, misschien wel de grootste kracht. Ja, de eerste medaille op binnen voor meneer van der Berg. Weekoverzicht, weekoverzicht... Kom, we zijn zometeen nog wel even terug op die sportzomer, want dat is natuurlijk voor Heineken ook een, uh, een belangrijk moment... en misschien voor Tropicaire ook wel. Uh, ander uh, ding uit de actualiteit is de alcoholleeftijd. Het CDA pleitte deze week voor een minimumleeftijd van 18 jaar... voor alle alcoholische dranken. Bier en wijn mag nu tussen 16 en 18 al worden gekocht in Nederland. En daarnaast zorgen kredietcrisis, vergrijzing en het rookverbod in de horeca... voor een krimpende biermarkt, Philip de Ridder van Heineken Nederland. Hoe zorgt u onder die omstandigheden toch voor een blijvende groei? Nou, het is correct dat eigenlijk sinds ik bij Henneke werk, de afgelopen 28 jaar, de consumptie per hoofd van de bevolking is gedaald. Uh, dus we hebben inderdaad al jarenlang een dalende biermarkt. Dat heeft uh, als oorzaak uh, zeg maar vergrijzing, allochtonisering en verantwoord alcoholgebruik, wat ook tot een uh, daling in consumptie leidt. Um, Oh, Hoe houdt Heineken Nederland nou zijn hoofd boven water? Dat is gewoon door nieuwe consumenten te zoeken. Want niet iedereen drinkt bier. Hm. Um, en we hebben gezegd een aantal jaren geleden via een strategische sessie... nou, we gaan een beetje bruggen bouwen naar nieuwe consumenten. Uh, het strategische programma Building Bridges, om het oh. maar eens in het mooie Engels ja, te zeggen. Moet dan altijd zo en we zijn titel begonnen krijgen. met uh, de Nederlander kennis te laten maken met cider. He, dus gills en Strongbow Gold. Ja. En dat gaat heel aardig en daarmee bereik ik uh, uh, met name vrouwen die geen bier drinken, maar witte wijn van een wel of niet goede kwaliteit. Ja, Nou, krimp is natuurlijk nooit leuk voor een bedrijf, maar uh, altijd maar moeten groeien en zelfs die groei wil laten groeien, is dat altijd nodig? Kun je ook... Zeggen stabiel draaien is dat is dat erg nou, nou ik moet u zeggen mijn bazen denken daar uiteraard ja het anders nee we, de, en, de bazen en, willen altijd meer natuurlijk ja want ja je bent als bedrijf Heineken N.V., is gewoon vol in een consolidatieslag van de wereldwijde biermarkt ja wij zullen dus als een slag dat wil zeggen uh, uh, die, die, die, die marktaandelen hè, dus hoeveel uh, hoe grote part van de markt van de taart heb je ja daar wordt om, om gestreden wordt veel gefuseerd overnames zijn aan de orde van de dag uh, Dat en, en die, die wedstrijd is nu aan de gang. Ja, dus zeg uh, 2002 hadden 10 brouwers uh, de 10 grootste brouwers in de wereld hadden 25% van de biermarkt en nu zitten we op 60%. Dus die consolidatie ja. is gaande. Heineken wil daar heel duidelijk heeft de ambitie daar fors in mee te spelen mm -hmm. dat is ook niet zo moeilijk met het mooiste biermerk ter wereld. En maar maar betekent dat dus dat je merk. in Nederland moet groeien? Dat was eigenlijk. Mijn, ja, mijn want, uh, wij moeten natuurlijk wel in Europa, waar we een groot belang hebben, zorgen dat wij de cash genereren voor die expansie. Ja, ja, je daar moet wel geld verdienen van, om die overnames ja. te kunnen betalen. Zo natuurlijk, eenvoudig is het. Zo eenvoudig ja, is ja, het. Ja, ja. En dan de, de, de, het bier op 18 jaar zetten? Ja, dat is een uh, weer oplaaiende discussie. Um, als je er naar kijkt, dan zeg ik zelf... Uh, 19 van de 20 bierdrinkers of alcoholdrinkers... boven de 16 gaat verantwoord om met alcohol. Mm. Ja, dus we hebben 5 1 op de 20... Die, probleemdrinkers? Die, dat zijn probleemdrinkers. Comazuipers. En een hele kleine groep daarbinnen... er mm. uh, zijn nu 750 gevallen per jaar, uh, worden er genoteerd... zijn de zo genoemde comazuipers... Uh, coma zuipers zal je niet uh, van het coma zuipen afhelpen door uh, de leeftijd van 16 naar 18 te krijgen, want uh, nogmaals, zij weten heus wel wat ze doen. Ik denk dat je via de social media gewoon moet zorgen... dat het niet cool is om je een coma te zuipen. Het is natuurlijk een absurd begrip. En elke coma zuiper is er één te veel. Um, we hebben net de drank- en wet aangenomen in Nederland. Daarin staat nog 16. En uh, om het je eerlijk te zeggen... ik vind het grote probleem in Nederland... wij maken heel veel wetten, uh, maar we leven ze zo slecht na. Het mooiste voorbeeld is daarvan natuurlijk het rookverbod... Hè, wat we de afgelopen drie, ja, wat ook al vier jaar hebben meegemaakt. Wat ja. dus uh, minister Schippers heeft ook gezegd, en ik zit op dezelfde lijn. Laten we nou eerst eens 16 naleven. Als ouders daaraan gewend zijn dat ze die discussie met de kinderen... Het is wel onduidelijk. Want het is wel makkelijker om te zeggen... vanaf 18 mag je drinken, daarvoor niet. Dat is natuurlijk een veel heldere regel... Nou, dan, dan, niet dan, dan niet zeggen tussen en 16, mag je wel bier en wijn. Nou, maar weer geen wodka. Ik denk dat het gedestilleerd uh, zeker ook gedronken wordt... van 16 tot 18. Ja. Uh, met name in de mixdranken. En mm -hmm. dat is natuurlijk best een probleem. Um, maar mijn vraag was, is het niet gewoon duidelijker? 18? Nou, ik denk dat het niet duidelijker voor de consument is. Want we hebben net die succesvolle campagne neergezet. Geen 16, geen druppel. En laat de Nederlander daar nou eens zich aan houden. En ouders gaan nu de gesprekken aan. Hmm. En uh, er is net een onafhankelijk onderzoek door de WHO gedaan. En Nederland zat een beetje in de achterhoede van Europa. En we, zijn, we staan nu weer in de top drie van landen... die drinken onder de 16 onder controle heeft. Dus het gaat gewoon goed. Hmm. We moeten nog even door. Maar zou het u veel omzet schelen als het werd ingevoerd? Ik denk dat dat meevalt. Maar hmm. ik vind het ook echt aan de politiek om uiteindelijk dat besluit te nemen. Maar nogmaals, laten we naleven wat we afspreken in Nederland. Laten we nog even kijken naar die sportzomer. Want dat is natuurlijk het, het, het vrolijke moment van, van de komende tijd. Mensen kunnen misschien de crisis ook een beetje vergeten. Zou dat gebeuren, denkt u, meneer Aldersberg? Op keer. Ik denk dat het enorm uh, helpt. Zeker als we dan ook nog een beetje presteren. Dan gaat het helemaal goed. Ik kreeg gisteren door het altijd pittoreske monnikendam... en dan zie je de straatjes helemaal vol met vlaggetjes hangen en zo. Dus de mensen zijn er helemaal klaar voor. Ah. Wat, uh, wat voor ons, voor Care Plus natuurlijk van belang is... is dat de mensen ook naar buiten gaan. Want binnen zijn de muggen natuurlijk weer <laughs> niet zo actief. U voelt dus... ook geen, niet van die vliegordijnen, die, die, die rateldingen? Nee, nee, nee, dat, nee, dat doen we dan weer niet. Maar als ik dan weer lees dat we morgen de koudste zomerdag van dit jaar gaan krijgen, ja, dan word ik natuurlijk niet zo vrolijk van. Nee. Maar zie je nou, want bij Heineken, het Holland Heinekenhuis, hoeveel liter bier gaat het daar doorheen? Nou, dat valt niet mee hoor. Het gaat niet om de consumptie daar. Er zijn 6000 bezoekers per avond. En we hebben 17 avonden. Dus nou, dat is gewoon een goede kroeg. Daar gaat het niet om. En bovendien geeft u het daar gratis weg? Nee hoor, nee hoor. Die moeten betalen. Maar. U, u, u, u bent daar dus als sponsor ook aanwezig. U bent is een marketingmiddel, hè, die dat Holland Heineken. Cool, ja. Levert dat extra bierconsumptie op? Nou, het, het levert met name uh, merkenvoorkeur op. <laughs> uh, merken op. Ja, uh, merken het, het, het Holland Heinekenhuis is eigenlijk een merk geworden. Um, ja, het NOC uh, uh, vraagt aan Heineken: wil je dat weer organiseren? Huh? Het NOC is gast hier, daar. NOC, NSF. En uh, wij zijn nu aan ons elfde huis bezig. Het is ooit heel klein begonnen in Barcelona. En ja, we hebben de laatste drie, vier huizen echt grote opzet. We willen niet groter dan wat we hebben. Nee, maar het want is moet echt de huiskamer van de sporter blijven. Hoeveel en... vierkante meter staat daar straks? Nou, ik, ik heb geen idee. Ik ben er net geweest, maar de vierkante meter er niet in mijn hoofd. Maar het is groot. Het is een paleis. Uh, het ja. is Alexandra Palace. Ja. Waar ook de darts-kampioenschappen met uh, uh, Van Barneveld hebben plaatsgevonden. Maar je ziet duidelijk dat tijdens het evenement meer bier gedronken wordt. Uh, Zeker. En ook meer als we winnen? Ja. Dus, uh, en, maar zie je dat dan in de, in de reismiddelenbranche ook? Dat winst of uh, sportieve prestaties... Even uh, ja. nee, afgezien van het weer dat dat helpt? Nee, nee daar... Daar is niet zo'n directe link. Omdat het is geen middel tegen de gezin. Het is niet acuut. Hè. Kijk, het is niet zo dat omdat we nu winnen... ga ik besluiten dat ik morgen naar Thailand op vakantie ga. Nee. Dat gebeurt helaas niet. Nee. Dus het is meer iets, iets, iets van nu. Dat mensen echte activiteiten ondernemen. En dan kan ik me voorstellen dat ze zo'n biertje van Philip erbij pakken. U, um, u springt daar geen garen bij, bij zo'n sportzomer. Nee, ja, nee, misschien beetje kunnen ze... buiten kijken dan misschien, dat we weer die muggen... Ja, ja gewoon vast. die grote schermen. En wat, wat natuurlijk wel van belangrijk, eh, belangrijk is, is het hygiëne-aspect. We hebben ook van die jelletjes uh, waar je je handen mee kan reinigen. Dat dus je in ieder geval met schone ja. handen dat glas ja, van Ja, je kunt glas misschien glas de cafébazen vragen om de leidingen niet door te spoelen. Er komen van die fruitvliegjes op af. Nou, nee, nou, daar zijn wij niet echt uh, nee, de... voorstander Nee, dat kan ik me, me voorstellen. Nee, nee, Philip de Ridder, u bent van Heineken Nederland. Vriendelijk dank voor uw komst en ook dank aan Arnold Abelsberg van Tropicair. U kent ze van de reisspulletjes. Meer informatie over deze uitzending, check trotsimedrijf.nl. We gaan zo meteen praten over businessmodellen die helemaal 12 2012 zijn. Uh, maar eerst gaan we naar ijs. Socioloog Rijn Schuring en kunstenaar Reggie Gun deden drie jaar geleden een opvallende carrière-move. toen ze begonnen met het biologische ijsmerk Frozen Dutch. Hoe zet je een nieuw ijsmerk in de markt? Onze verslaggever Michel Blok bezocht de ijsfabriek in Amsterdam en sprak daar met Reggie Gun. Frozen Dutch is een uh, jong Nederlands ijsmerk, een bedrijfje... wat uh, Rijntjans jan Schuring en, uh, en ik, Reggie Gunn, drieënhalf jaar geleden gestart zijn. En we komen al twee uit een hele andere hoek. En we zijn, uh, nou ja, op, zeg maar, zoals het heet, op latere leeftijd aan dit avontuur begonnen. En uh, wat leuk is uh, te merken, is dat het, het concept dat erachter zit... dus zeg maar meer de filosofie, dat die uh, hoe lang hoe meer herkend gaat worden. Dus, uh, we moeten uh, momenteel uh, hard werken om uh, zeg maar de vraag uh, bij te kunnen houden. Wat onderscheidt jullie nou van een gewoon ijsmerk? Nou, Om te beginnen zou ik zeggen de schaal. Want we zijn natuurlijk piep, piep, piep klein... Wat ons ook onderscheidt is dat het feit dat wij heel erg bezig zijn... met die Nederlandse smaken, het smaakpalet. Ik noem het mijn een de identiteit. Zo hebben we bijvoorbeeld uh, Sterrenees Stoofpeer als combinatie. Ja, het is echt een winters, noem het maar bijna gerecht. En uh, wortel gember. Het is ontzettend leuk met al die wortels die in Nederland groeien... om daar wat mee te doen. Kaneel gaat in een pan. Ja, met uh, suikerwater... Een oplossing en dan komt dan zo meteen nog verse gember bij. En dan trekken we het, dan parfumeren we het, uh, de suikers. En dan gaat dat later gaat dat op een gegeven moment bij de rabarber. En waar hebben jullie dat geleerd, het ijs maken? Als je zelf daar niet uit die wereld komt, hoe leer je dat? Um, grote dosis nieuwsgierigheid en uh, proberen, mislukken, leren van je fouten, lezen, stelen... en op je bek gaan en daarna het overwinnen... Kun je mij een stoomcursus geven van hoe zet ik een nieuw ijsmerk in de markt? <laughs> Eigenlijk niet. Weet je wat het belangrijkste is? Je moet gewoon passie hebben voor wat je doet. Er wordt zoveel ijs gemaakt door, bij wijze van spreken, iedereen. en Zeker de grote firma's. Het heeft helemaal geen zin om dat te doen. Tenzij je een eigen geluid hebt of een eigen stem, een eigen smaak. Aan wie verkopen jullie het ijs? Nou, we hebben diverse partners nu. Uh, groene ketens, uh, kleine tracteurs. Uh, en een aantal uh, grote, grotere restaurants. Uh, jullie pand hier is uh, op een bedrijventerrein in Amsterdam. Ik zie geen uh, gezellige ijssalon. Is dat wel een wens van jullie? Het lijkt me juist zo leuk als je zelf je ijs maakt met zoveel passie... om dan uh, te zien hoe iemand anders daarvan geniet. Ja, die behoefte heb ik ook wel eens. Die voel ik ook wel. Want we staan hier natuurlijk tussen hele fijne, witte, steriele, saaie muren. Maar wij zijn primair een ijsproducent... wat niet wegneemt dat... De ik kan me voorstellen dat we in de toekomst eens een keer een hele mooie, uh, in goed Engels genoemd, uh, genaamd Flagstore neer willen zetten. Waarbij we onze eis in een bredere context willen presenteren. Jullie zijn nog volop aan het groeien. Ja. En hoe groot willen jullie worden uiteindelijk? Kijk, het belangrijkste is om, om die organische groei om die, uh, goed bij te kunnen houden. En je niet ook uh, te vergalopperen, uiteraard. Maar we zijn in die zin wel ambitieus. Dat we in, het liefst dat we overal in Nederland te koop en te zien zijn. Maar ik kan me voorstellen dat ze uiteindelijk uh, de grens nee. overgaan. Dat was uh, de ijsmaker in de reportage van Michiel Blok. Ricky Gunn heet hij de grootste ambities. Op Radio 1 bij de Tros. Volg ons ook op Twitter. Volgens ook op Twitter. Het Tros in Bedrijf. Gaan zometeen geld verdienen aan duurzaam wc-papier. Maar eerst uh, gaan we naar het thema... Eerlijk zullen we alles delen? Dat is iets wat uh, menig opvoeders en kinderen bijbrengt. Sesamstraat draait er ook vaak om. En nu gaan we het langzaam misschien ook zien in het bedrijfsleven, Jan Jonker. Goedemorgen, mijn Goedemorgen is Jan, Jan Jonker. U ben, bent uh, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit en u heeft een rapport gepresenteerd. Is het een wetenschappelijk onderzoek? Ik vind het woord wetenschappelijk in deze tijden erg moeilijk. Ik het is een degelijk rapport... Ja. waarbij wij geprobeerd hebben met passie en betrokkenheid... te kijken naar hoe de economie zich ontwikkelt... richting nieuwe businessmodellen. Ja, dan business, moeten we misschien eerst de definitie even maken. Een, een businessmodel is eigenlijk een formule waarmee je geld verdient. Waarmee je, waarop je een bedrijf draait of een deel van je bedrijf. Het is een formule waarmee je iets wat van waarde is kunt creëren. En soms is dat geld... Maar dat is het interessante van deze tijd. Geld is niet alleen maar zaligmakend meer. Nee. Nou, om even bij vorige gasten te blijven... die, die maken producten en die verkopen ze... dat is hun, hun verdienmodel, hun businessmodel. Ja, dat is Wat hun... is er nieuw aan nieuwe businessmodellen... Ja los van de mooie manier waarop u het woord nieuwe businessmodellen uitspreekt... alsof het een soort van insect is, dat sluit ook <lacht> aan bij de vorige spreker. gaat het natuurlijk om dat als we kijken naar de tijd waarin we leven... en we worstelen met begrippen als duurzaamheid... we worstelen met begrippen als een circulaire economie... we zijn alleen maar aan het bezuinigen. Circulaire economie? We, we, we worstelen met begrippen hoe kunnen we een andere economie opzetten... die vanuit andere uitgangsprincipes uh, uh, kan draaien... dan zien we dat mensen zoeken naar hoe kunnen wij iets wat voor ons van waarde is anders gaan maken. Ik geef een voorbeeld. Aandacht kan je verkopen. Zorg kan je verkopen. Hmm. Dat kan ik doen op basis van een klassiek transactiemodel. Jij geeft mij aandacht. Jij krijgt van mij geld. Ja. Maar ik kan ook zeggen, ik heb een leeg dak. Op dat dak mag jij of een ander zonnepanelen neerleggen. Normale transacties, dan krijg ik geld. De toekomsttransactie zou kunnen zijn. Nee... De energie die daarmee vrijkomt van die zonnepanelen... stoppen wij op een spaarbankboekje, nieuw product voor... Een bank hmm. en dat spaarbankboekje, dat krijg ik niet uitbetaald in geld... maar ik krijg het uitbetaald in energie als ik met pensioen ga. Want ik hoef de krant maar open te slaan om oh, je... te zien dat mijn pensioen minder waard wordt. Het letterlijk sparen van energie. Dan spaar ik letterlijk energie en dan krijg ik dus een energiespaarbankboekje. Dat is iets wat u nu suggereert of is dat een uh, businessmodel dat al bestaat? Nou, waar wij in dit onderzoek naar op zoek zijn gegaan is... als je dit soort gedachtes hebt... Ja. Wat gebeurt er dan in die praktijk om ons heen? Wie is waar naar op zoek en hoe ziet dat eruit? En op grond daarvan hebben we 28 startende en wat verder ontwikkelde ondernemers gevonden en ja. geïnterviewd. En we hebben geprobeerd te achterhalen wat ze ontwikkelen, hoe ze dat ontwikkelen. Wat voor business, om dat afschuwelijke woord eens te gebruiken, oh. ze daarmee ontwikkelen. Uh, en in dit rapport laten we een spectrum zien van die mogelijkheden. Dat loopt aan de ene kant van, laat me even zeggen... Euh, autonoom licht in de vorm van de wakka-wakka-lamp. Licht wat je, waar je niet meer voor hoeft te betalen, maar wel elektriciteit is. Als je mm. de investering helemaal gedaan hebt. We zien concepten rond ruilen. Ja, we zien concepten. Dat, dat, dat kwam net natuurlijk ook even aan de orde. Dat je, dat je iets euh, op een spaarbank rekening zet zonder dat het geld is. Maar het is iets van waarde. Ja. Maar het leuke is natuurlijk van geld, dat is al een ruilmiddel. Ja, maar het zou dus kunnen zijn... Oh, en dat... het is een ruilmiddel waar je vervolgens mee kunt kopen wat je zelf wilt. Dus wat is er eigenlijk nieuw aan die modellen? Dat we kijken naar wat ik noem maatschappelijke overwaarden. Dat kan sociale overwaarden zijn, dat kan materiële overwaarde zijn. Tijd is een, kan of in een bepaalde situatie is een maatschappelijke overwaarde zijn. En dat mensen zeggen, ik stop mijn tijd ergens in... en ik krijg de waarde die ik creëer in een andere vorm terug en ik schakel dus geld uit, ja. want waarom moet ik eerst... naar als dus je zet op de, de spaarboek, uh, ik heb recht op tien jaar elektriciteit. Dat is om wat er dan hele wordt opgeslagen. Product, ja. Of ik heb straks recht op 2000 uur zorg. En waarom zou dat een bloeiende manier van zaken doen moeten worden, denkt u? Ik, er moet misschien een zin tussen. Ik denk dat heel veel mensen aan het zoeken zijn... naar manieren om voor zichzelf in hun straat, in hun wijk waarde te creëren. We zien de groei van de coöperaties rond energie. We zien de groei van allerlei zorgcoöperaties. Ja, Want en eigenlijk mensen... is de, de, de bedrijfsvorm, u noemt coöperatie... die is niet nieuw. Hè? Nee, dat is, is nieuw. iets van nieuw. We vroeger. hebben van alles bedacht daarvoor. Maar het interessante is dat we nieuwe combinaties kunnen maken. En was dat niet innovatie? En dat we een voorbeeld krijgen dat een gemeente... en de inwoners van een gemeente 22 miljoen euro uitgeven aan energie... die naar een energiemaatschappij gaat. En dat diezelfde inwoners nu zeggen... als we dat nou eens houden... En is dus zelf beginnen met energie op te wekken. Dat is de belangrijke verschuiving. Ja. En die zien we op het terrein van energie. Die zien we op het terrein van afvalwater. Die zien we, denk ik, straks ook op het terrein van zorg. En daar ontstaan de nieuwe modellen, de nieuwe gedachtes. En ja, dat betekent niet dat geld weggedrukt wordt is... maar het krijgt een andere plaats. Ja, want ondertussen blijft geld wel bestaan. Sterker nog, als je een bedrijfje begint in zo'n soort uh, business dan moet je uiteindelijk toch ook in geld winst maken om, om te blijven bestaan... en om als ondernemer zelf van te ja, het eten. Het zou wel eens kunnen zijn dat je met veel minder geld toe kunt... Hmm. omdat je andere waarde-eenheden hebt waarin je transacties doet. Ik kan toch ook gewoon energie-eenheden gaan uitwisselen? Ik kan toch ook zorg-eenheden uitwisselen? Ik kan toch uren uitwisselen? Dus even naar Europa kijken. Europa is de snelst groeiende markt voor alternatieve geldvormen. Het is dus heel interessant om te zien dat niet alleen in Nederland... maar op allerlei plekken in Europa geëxperimenteerd wordt... met nieuwe vormen van alternatief geld. Dat is geld in tijd, maar ook geld in eigen munten. He, we hebben al een aantal plekken in Nederland waar we ook al eigen munten hebben. Ja, ja want ja, ja, ja. het zou wel eens kunnen zijn dat we wat twijfel hebben. Ik uh, haal Nick op de buis er even bij. Hij uh, is van de papierfabrikant van Houtum. Hartelijk welkom. Okay. Um, ja, uh, u, u, wel. u ontwikkelt uh, wc-papier... Dat eigenlijk van begin tot eind zeer uh, duurzaam moet zijn. Uh, ik dacht aanvankelijk ja, papier is altijd afbreekbaar. Tenminste als het ongebleekt is kan het toch redelijk makkelijk in de riolering Heb ik geen problemen mee. Ja. Maar er komt natuurlijk bij de productie uh, papier, of, uh, pa bomen komen erbij kijken, papier, water, energie. En dat is allemaal waar u naar kijkt. Hè? In die zin bent u probeert u duurzaam te ondernemen. Ja. Ik ben uh, Nico Optimus, ik ben verantwoordelijk voor uh, het uh, maatschappelijk verantwoord ondernemenbeleid <coughs> binnen onze fabriek van Houtem, uh, Dat te vertalen naar concepten. En een van die concepten is Satino Black. En bij, binnen Satino Black, en ik heb voor u een cadeautje meegenomen, ja, je ziet het, uh, ik zie dat u er naar kijkt. Daar hebben we inderdaad wat u net omschreef, al die componenten hebben we onderzocht. Dat doen we al decennia lang. En we zijn tot de conclusie gekomen dat we de beste ter wereld zijn geworden. Ja, maar, uh, uh, uh, nou goed, dan komen we eigenlijk in de rubriek geld verdienen aan. Mm -hmm. uh, die, loopt hier, uh, die loopt er nu naadloos in over, want je vraagt je meteen af... Uh, is dit nou zo'n nieuw businessmodel, als meneer Jonker net omschrijft... of is dit gewoon een oud bedrijf, een normaal bedrijf, zal ik maar zeggen, uh, waar uh, duurzaam wordt ondernomen in die zin dat er, dat er een milieuvriendelijk product wordt gemaakt? Uh, beide. Uh, het eerste is uh, om te bereiken wat we bereikt hebben, dan zal ik toch moeten uitleggen wat ze Tino Black is. Ja, dat is overigens wit uh, wc-papier. Ja, maar het is wel <laughs> op basis van 100% recycled papier. Ja. En, uh, het zit wel in een heel mooi zwart doosje. Moet ja, ik over een zeggen. Zo, zo mooi heb ik papier nog nooit. Het ja, is een sample, zo... dus zo gaat u naar de afnemers ja, toe waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Ja. En uh, onder duurzaamheid Productieprocessen geproduceerd, daar hebben we het Europees Ecolabel voor gekregen, met 100% groene energie, dus vandaar CO2-neutraal. Uh -huh. En we zijn als eerste en enige producent ter wereld erin geslaagd om de 30 chemicaliën die je in je productieproces nodig hebt, schadelijke chemicaliën, om die uit te faseren en om te zetten in natuurlijke en biologisch afbreekbare hulpstoffen. En um, uh -huh. dan kom je wel tot nieuwe businessmodellen uit. Want wat je dan ineens ziet, is dat je bij je bestaande leveranciers... Uh, moet je in een andere rol van leverancier, uh, van, van uh, klantleverancier... ga je als partners om tafel zitten om samen te kijken van, ja, hoe vliegen we dit aan... en wat voor chemicaliën zitten erin... en wanneer is iets onschadelijk voor mens en milieu? Ja, is dit inderdaad zo'n nieuw businessmodel, Jan Jonker? Ja, ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is... van een van de vier nieuwe businessmodellen die we onderscheiden hebben. Uh, je probeert met je toeleveranciers van afval in dit geval te komen... tot het ontwikkelen van een concept. Je sluit de kring, ik gebruikte net al dat woord circulaire economie... En wat ik hier natuurlijk leuk aan vind, en jammer genoeg kan de luisteraar het niet zien... dan maak je er ook nog een, een, een kek, ik zou bijna willen zeggen, sexy doosje omheen, Want het is de eerste keer van mijn leven dat ik wit wc-papier in zo'n mooi doosje zie. Ja, in een, in een zwart doosje. Waarom heet het eigenlijk Satino Black? Dat is een marketing trucje. Nou, nee, dat... dat. Ja, en wel. Nee, het, het, het, het, het is uniek en revolutionair. En dan, ja, dan wil je ook iets uniek revolutionairs in, in, de, in de marketing neerzetten. Dus ja. in de communicatie ziet het er gewoon, precies wat u zegt, inderdaad gewoon hip en trendy uit. Want we weten, mensen willen gewoon kwaliteitsproducten kopen die hip en trendy zijn. Maar het kost 2 euro per rol. Wie betaalt dat ervoor? Want uh, ik geloof dat uh, voor de prijs waar je hier 24 rollen hebt, heb je bij de, bij de ethos uh, uh, uh, uh, uh, voor 1 euro heb je een heel pak. Ja. Nou, De prijs waar u nu naar refereert is uh, onderzoek van, uh, van, uh, van jullie zelf. Um, wij verkopen deze producten met name aan het business to business kanaal. Dus aan, ja. aan grote uh, bedrijven, aan scholen, aan hotels, aan kantoren. Maar die betalen 2 euro per rol, zijn ze bereid te betalen? Waar u naar refereert, dat zijn hele andere rollen... zoals oh. de consumenten kent... Waar veel meer papier op zit. Dus oh, zo'n rol, zo'n uh, zo uh, ja uh, toiletrol. Goed, er zit meer papier op. Ja, maar goed, on. het is duurder dan regulier toiletpapier. Waar we achter zijn gekomen is dat het even duur is dan andere vergelijkbare aanmerken. Dus we zien nu grote organisaties, zoals een Heineken is inmiddels omgestapt, maar hmm. ook een provincie Limburg, Friesland, Greenpeace, Wereld Natuur. En waarom doen die dat? Waarom zijn die bereid om hier meer voor te betalen dan voor ander ongebleekt toiletpapier? Omdat... Zij beseffen dat uh, het van belang is dat we met z'n allen uh, op een andere manier moeten gaan ondernemen. Hm? Zonder schade aan te brengen aan het milieu. Dus niet meer minder slecht. Maar goed, Satino Black maakt dat mogelijk voor een betaalbare prijs. Dus zij, en, en u verdient er ook nog aan. En wij verdienen er ook nog aan. En dat is ja, wel belangrijk. Hoe zorgt u daarvoor? Ja, hoe doet u dat? Ja, nou ja, in, in de prijsstelling die vergelijkbaar is met andere merken, zit nog ruimte voor onze eigen organisatie om marge te maken. Ja, hoeveel is dat ongeveer? Kunt u iets over zeggen? Uh, nou, in ieder geval voldoende om de toekomstige investeringen. Te kunnen blijven doen, ja, die nodig zijn voor de continuïteit. Ik dank u wel, Nick Op den Buis. Hij is van Van Houten. En ook dank aan hoogleraar duurzaam ondernemer, Rapport Universiteit, Jan Jonker. Dit was Tros in Bedrijf voor deze week. We zijn in de reguliere vorm pas terug na de sportzomer. Volgende week, vrijdag, gaat hij van start op radio. En hier zometeen op de zender, De Autoshow. Blijf luisteren.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 Straks tussen half drie en half vijf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vanavond in debat op 2. Te hard rijden, bumperkleven, rechts inhalen. Achter het stuur hanteert ieder zijn eigen regels.